5 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Het thema van de Boekenweek volgend jaar is rebellen en dwarsdenkers. En schrijver en columnist Eusjan Akjol schrijft komend jaar het Boekenweek essay. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek bekendgemaakt. Volgens de stichting zijn er dwarse denkers en rebelse schrijvers nodig om taboes te doorbreken en te vernieuwen. De CPNB noemt eus zo'n persoonlijkheid die mensen dwingt om kritisch naar zichzelf en de maatschappij te kijken. Eerder werd al bekend dat Annette van der Zel het boekenweek Geschenk schrijft. Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel tegen twee bewakers van een Rabobankfiliaal in Oudenbos. Daar werden vorig jaar in twee dagen tijd zeker 200 kluisjes opengebroken en miljoenen buit gemaakt. Naast de zelfstraffen eist de officier van justitie ruim een miljoen euro schadevergoeding. De twee bewakers kwamen al snel na de roof in beeld. Volgens het OM hebben ze de deuren geopend en het alarm uitgezet. Twee andere oud-collega's sloten zich daarop twee dagen in en pleegden de roof. Ze zijn vermoedelijk naar het buitenland gevlucht. In een loods in Vorden bij Zutphen woedt een grote brand. Volgens Omroep Gelderland is de brand bij een plastic bedrijf. Er zijn geen gewonden gevallen. Omliggende huizen en bedrijven zijn ontruimd vanwege de rook. Ook rijden er voorlopig geen treinen tussen Vorden en Ruurlo. Arsenal neemt zijn speler Henrik Miktarian niet mee naar de finale van de Europa League volgende week in Azerbeidzjan. De voetbalclub vreest voor de veiligheid van de Armeense middenvelder. De finale tegen Chelsea wordt gespeeld in Baku, de hoofdstad van Azerbeidjan. Dat land staat op voet van oorlog met Armenië om de regio nagorno karabakh Volgens Arsenal is na overleg met Miktarian besloten hem thuis te laten. De club en de speler zijn teleurgesteld. Miktarian is een sleutelspeler geweest om de finale te halen. Ook maak je een Europese finale als speler niet vaak mee, al dus Miktarian. En dan het weer. Het is bewolkt en in het oosten van het land valt er wat lichte regen. Het is 13 graden op de wadden tot 17 in het oosten. Morgen in de loop van de dag schijnt geregeld de zon. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er bij Amsterdam en dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid richting Utrecht. Het staat helemaal vast tussen amsterdam Geuzenveld en Amsterdam-Buitenveldert. Er zijn nog twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden en de vertraging is bijna drie kwartier. Het staat daardoor ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer. Daar heb je nog eens ruim een half uur vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder is het druk tussen Akersloot en Heilo. Daar 20 minuten op onthoudt. En een half uur vertraging voor het verkeer op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk. Daar rijdt het langzaam tussen Krommelny en de aansluiting met de N244. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb verdrond. And borde nord I Head is een hele maar niet and show niet sanctions. En de laatste dingen, natuurlijk, met het engo, niks zo'n dikke en A dip, get a new spot.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 Let's be crazy The contact, impact I want that daily A breath get into you Dan mag de la mente. Wanneer estás solita, que entre música para ponerla en ambiente. Ella, ella quiere que lo hagamos como aquella vez. Ya, le busco te trago, por si tenía sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en leche. Vamos a calentar, baby. Tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby. Yo quiero entrar. It's gone and we held on. www.zfmzandvoort.nl Zie FM's antwoord. Afriet.